Een Amerikaanse onderzeeër heeft een Iraans oorlogsschip aangevallen... ver buiten Iran. Het schip voer bij Sri Lanka dat ten zuiden van India ligt en is gezonken. Er zijn berichten over tientallen vermisten en gewonden... maar dat is door niemand bevestigd. De aanval zelf wel door de Amerikaanse defensieminister Hexet. De politie is op zoek naar een man die dit weekend... een student probeerde te verkrachten in Rotterdam. Hij volgde haar toen ze s'nachts naar huis liep... bedreigde haar met een mes en mishandelde haar. De verkrachting mislukte omdat ze kon ontsnappen... De man had donker krullend haar en reed op een bakfiets. Een man moet 16 maanden de cel in... omdat hij 13 elektrische fietsen heeft gestolen in de Achterhoek. Hij sloeg vorig jaar toe bij supermarkten daar. Hij zegt nu dat hij er spijt van heeft... en de schadevergoeding van enkele duizenden euro's zal betalen. En daarom valt de straf lager uit dan de eis van 26 maanden. En in Nijmegen is een winkel gesloten... die alleen maar vervalste merkkleding verkocht. De namaakleren van Dior, Prada en Louis Vuitton... hingen in een showroom op een industrieterrein... Buiten stond een container met nog meer spullen en bij een huis op hetzelfde terrein werden drugs gevonden. Er is nog niemand opgepakt. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Het is zondag, vanavond en vannacht helder en het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen is het ook zondag en dan wordt het maximaal 19 graden. En dan het Veronica verkeer door Flitsmeister. Er zijn in totaal 16 vertragingen met een lengte van 54 kilometer. Ik noem ze langer dan 15 minuten. A4, Den Haag-Rotterdam tussen Plaspoelpolder en Den Hoorn. 30 minuten vertraging, dan moet je opletten liggen voorwerpen op de weg. A9, Alkmaar-Amstelveen tussen Velsen en de brug over het Zijkanaal C. Dan heb je 20 minuten vertraging, dat komt door een ongeval. Op de A12, Utrecht-Arnhem, heb je tussen Oosterbeek en Waterberg... 31 minuten vertraging. En op de A27, Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos Aijon. ook. Dat is ook door een ongeval. En dan de laatste, de A50, Os-Apeldoorn tussen Grijshoord en Hoenderlood. Er staat een auto met pech. Heb je in totaal 1 uur en 16 minuten vertraging. Succes. Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Mijn tuin aanpakken, ik kan het. Gamma. 18 plus, speel bewust. Ja! Echt serieus? Zo, zo, zo, zo, Wat een geld! Even je tot verdikken. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?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 Een spanplafond met sfeervolle verlichting. Ga naar plameco.nl Maar liefst 39% van de mannen worstelt met mentale problemen. Met de actie Samen voor kwetsbaarheid... doorbreken de Keukenkampioendivisie en de Vriendenloterij Eredivisie dit weekend het taboe rond mentale gezondheid. Durf te delen. Ga naar samenvoorkwetsbaarheid.nl Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippi. Onafhankelijke journalistiek is belangrijker dan ooit...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 Even speciaal, dit Patcho Boys Alarm erbij. Anders is het niet compleet. Zegt Jelko trouwens ook. Draai alsjeblieft in de instantie van de Patcho Boys... met Patcho Boys Alarm hierbij. Hartstikke welkom. Daar heb je allemaal zin in het muzikaal. Dat willen wij zo graag van je weten. het even weten. aan via de app van Veronica. Zetten wij de vurenwagen te open. Met Lidde Doors. Nagekomen berichten. Zoveel nagekomen berichten. En we lezen het allemaal. Leuke dingen binnen. Dingen die om een antwoord vragen. Um, onder andere Monique. Ja? Die stuurt een code. Monique, ik denk dat je ons een wachtwoord hebt gestuurd. Je weet dat je daarmee uit moet kijken. Ja. Ja. Dus check even je WhatsApp. Ik wilde bijna zeggen, dit is uh, wat je gestuurd hebt... Maar ja. misschien dan onverstandig. Ik zou hem toch even wijzigen. Ja, ja, ja. <laughs> dus Monique, wij zijn wel van de uh, verzoekschriften verder... maar ja. ik weet niet of we wachten worden beter, beter van niet, denk ik. Nee. Uh, nog even over de durand Rand kaarten van gisteren. Bob, hey, Caroline, Rob, hoe is het eigenlijk afgelopen... gisteren toen Rob per ongeluk opnam... nou, per ongeluk met klantenservice OIDO... Uh, Ines die, uh, nam uh, de telefoon eventjes op en uh, daarna schrok ze zo van mijn uh, soort grapje. Dat hey, klantenservice, oh je wil. Nee, neem ik niet op. Keurig, zoals ze gewoon ingefluisterd is door alle consumentencontacten online, ja. tv's en radio's. Keurig, maar bang. Ja, ja, want wij wilden haar de Rand Rand kaarten geven. En um, uiteindelijk hebben we haar nog een keer gebeld, Bob. Eh, nou ja, twaalf keer gebeld. En gezegd, nee, wij zijn de Veronica. Je hebt net gehad, Veronica. Ja, ja. Niet opbouwen! Ja. Ja. Dus we waren uiteindelijk toch toch de kaartjes Durand Duran kunnen geven. Daarover gesproken. Eh, we hebben vandaag weer een setje leggen van vijf kaartjes. We kennen weer met z'n vijf heen. Zo is het. Ja. Jouw haars is uh, nog slechter dan het mijne werk. Maar wacht nog even tot je een Durandoran Durand liedje hoort uh, langskomen en uh, onderneem dan actie. en ja. Nou ja, Hopen maar dat je dan op zijn minst vier vrienden hebt, want je mag het is een Ja. Allemaal lekker erbij. Nee, met verven met je vrienden, met je favoriete appgroep. Goed. Uh, Bas, die belde zich nog even, die hoorde net het intro van Love of Madeline, de Doors, die zegt, hé, hey, is dat niet Mrs. Vanderbilt? dacht ik even, van Paul McCartney. Daarover gesproken, mooie film op Prime, zeker ook, oh. daar heb ik een paar dagen geleden flink reclame voor zitten maken. Man on the Run, en die is nog een keer aangevraagd, Mrs. Fenderbilt, zag ik nog een keer langskomen. Ja, klopt, door Joost. Joost, ik uh, heb het idee dat we daar straks zeker nog wat tijd voor gaan vrijmaken, maar eerst stond deze nog even op de programmering. Martin, die zegt, zou je Another D. willen draaien. Wij nog vragen van wie, want daar hebben we ook een Paul McCartney van. Another D. was volgens mij zelfs een eerste solo hit. We hebben een Jamie Lydell. Jamie Lydell. We hebben een Bertolfje. Ja. Maar hij bedoelde day, <laughs> staring out of my window, Thinking about tomorrow. Wishing things were clear. Need to rush. I don't gonna worry. Any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off.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 They say What doesn't kill you Makes you stronger I must have the heart of a lion Sifting through love With Nog je vak van maken, dit. Ja, ja, ja. Ik moet zeggen uh, dat, uh, dat, uh, dat ik uh, ook de bijnaam thuis inmiddels heb: Trompetti. Oh, Trompetti? Ja, in de Heartbreakers. Another day, letterdeel: Baxard Het zou de nieuwe George Benson worden. Vrijwel niks meer van gehoord. Marijn Werkman die zegt: Hey, Stenders, hoe is het met je algoritme? Ik mis haar bij je. Ella Langley. Just when I In mijn algoritme, in mijn, mijn scroll ritme. Ik weet niet wat er komt. Nee. Ze blijven maar terugkeren. Hoe kan dat? Ja, die nieuwe muziek hè, daar sta je onbekend. Daar sta, sta ik onbekend ja. Ella Langley, ik denk dus dat zij nooit um, onaantrekkelijk is. Dus ik denk, ik heb nu zoveel van haar leven. Op uh, zo'n heel klein telefoontje, bij haar hele leven. Ja. Ze staat op, en ze is meteen knap. Ja, ze is knap. Ja, ja, onder de douche knap, ja, onder oh. het bed vandaan, Ja. Maar oh, dat zie je ook allemaal. Ja, oké. Okay. <laughs> knap een, hoor. Een, een een sessie zomaar in het wild. Knap, knap. Ja, vind dat knap. Tunes in Texas, Ella Langley, voor uh, Marijn de werkman vooruit. Om maar zegt, ik heb Ella Langley vandaag nog niet gehoord. Kom maar op met dat algoritme van je. Um, goedemiddag, Rob Stenders. Goedemiddag, Arjen. Uh, van wie is toch dat ongelofelijke happy Ella Ella? Het leek mij een goed moment om het even te bespreken naar Ella Langley. Ja. Jij had daar een hele eigen theorie bij, je Ja, want ik denk namelijk ja. dat hij bedoelt, ja. want dat typt hij namelijk ook. Ja. Ella Ella, la la, la la, la la la la. Nou, dat staat hier Ja. Ja, deze bedoel je dus. Ella Ella, deze bedoel jij. Ja. ja vor, vorige week nog gedraaid. Ja. Was dat ook die vrij legendarische uitzending voor mij dan. Want jij zei dat uh, Frans een man was. Ja, ja precies. Ja, ja. ja. ja Frans Bouwer is ook een man. Uh, zo zit ik erin. Dus waarom zou Frans Gal geen man zijn, hè? Nou, ik denk dus zelf, Ella Ella, dat het, um, dat het deze is. Van X's. Lees even mee ja. Ela, ela, la, la, la, la, la, la, la ja. Zepe, zou, zou kunnen, zou kunnen. Zal ik dan maar meteen ook iets opbiechten? We gaan je zo meteen even bellen Arjen. Mag je scheidsrechter zijn? Maar het komt misschien wel hier vandaan. Ja, Het feest kan weer beginnen, laat het zelf lekker gaan. Een hele Voor Gabi. Een hele, hele, hele goede middag. Wow. Onze Ella-Lenwie. Ongelooflijk. Frans En dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Jeopardy, Greg in Band. te lachen omdat ik deze app zat af te luisteren, dat leuk. Een hele, hele, hele goeiemiddag. middag. <laughs> was van John. Zo dus hebben we een John, maar we hebben ook een Jan. Jan vroeg deze aan uh, Jeopardy van de, de Greg Kim Band. Arjen neemt nog niet op, dus uh, we gaan hem straks nog een keertje bellen. Ja. Carolien, Caroline, zou jij de honneurs waar willen? Zeker, zeker. Het Veronica Verkeer door Flitsmeister... zijn in totaal 30 vertragingen met een totale lengte van 121 kilometer. Ik doe ze langer dan een kwartier. Het zijn er veel. A1 Amsterdam, Apel, Apeldoorn... tussen Hoeverlaken en Barneveld heb je 39 minuten vertraging. Uh, A4 Den Haag, Rotterdam tussen Plaspoelpolder en Den Hoorn... heb je 26 minuten vertraging. Er liggen voorwerpen op de weg. Op de A9 ook maar Amstelveen tussen de Wijkertunnel... en de brug over het Zijkanaal door een ongeluk heb je daar 37 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg heb je 33 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Westervoort en Zevenaar 21 minuten vertraging komt door een ongeval. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Eveningen, Everdingen en Noorderloos. 43 minuten vertraging. De allerlaatste A50 Os-Apeldoorn 1 uur 12 minuten komt door een auto met pech. Would you lie with me and just forget the world? Snow Patrol leek mij nogal geinig achter jouw files. Aangevraagd door Joshua en Jan Tien, die toevallig ook in de auto zitten op dit moment. Chasing cars moesten zij aan denken. Snow Patrol, je denkt niet uh, aan Snow Patrol... maar in deze periode denk je meer aan Shoneke En volgens mij halen we iemand rechtstreeks onder zijn Shoneke vandaan. En dat is uh, Arjen. Hallo Arjen. Hallo, Goedemiddag. Ja, dat klopt. Ja, ik kon ja. de telefoon niet opnemen. Nee. En, en ik denk wel dat de, de, de telefoon gaat, wat is dit nou? Ja, ik kon niet opnemen, ik lag van die zonnebank. Zo maar goed. Ja. Ja. goed dat we je even van, dit, van het zonnebank zonnebankje afgetrokken hebben. Want uh, ja. we wij heb, wij hebben jouw raadsel ja. behandeld uh, toen jij uh, lekker van uh, de, de, de, de, de namaak zonlag te genieten. Ja. Um, jij zei van wie is toch dat vrolijke Ela. Lala, lala, lala. Ja. En daar had, Caroline had ineens een hele eigen bijdrage, tenminste. Dat dacht ik. Ja. Ik dacht dat het de Franse zanger Want ze denkt nog dat, dat het een man is. Ja. Frans Gal. En ik dacht, nou ja, zo vrolijk vind ik hem niet. Dus ik dacht meer aan. Uh, Daar word je toch vrolijk van. Ja, word ik. Ja. Nou ja, een beetje heet Access. En we gaan nu voor iedereen draaien. Dus laten we zeggen Axis for all. En Ela, ben je in de gelegenheid om hem nu al helemaal mee te kunnen zingen? Of zeg je draai hem later even als ik helemaal klaar ben? Aangekleed en alles. Ik ben er aangekleed en alles. En laat hem maar voorbij komen. Ik heb er zin in. Doen we dat. Hartstikke fijn, bedankt. Hoi hoi. Hoi hoi. Nou, nog één keer daar waar het vandaan oh, ja. komt. Ja, het feest kan weer beginnen. Laat je zelf lekker gaan. Een hele, hele, hele goede middag. Miet zo zagarijden geest. Ja, nog één keer tegenaan. de solo. Een hele, hele, hele goeiemiddag. middag. Nou, daar moeten we volgens mij even voor klappen. Ja. Voor. <applaus> Wauw, wat een ja. applaus. Ela, Ela van Ex. en de reflex. Okay. Ik heb het idee dat wij even gaan proberen iemand lastig te vallen die zich gemeld heeft met Durand Duran op de app. Ja. de best veel. Zeker. Als je nu gebeld wordt, ja. opnemen. Dan is, dan is de reflex dat je moet opnemen. Oh, hey, met, Theo. met wie? Met Theo. Hey Theo, Ander was hier Oi. voor je. Goed dat je even aan de lijn bent. Want ja. wij hebben buitengewoon goed, goed nieuws. Je hebt je gemeld voor Duran Duran. Ja, zeker. Ja, ja, en, uh, je, <grijpte> je wacht in spanning af. Ja, <grijpte> ja zeker. Ja. Ja. Je bent een gezegde kandidaat, we gaan zo meteen hoor. Nee, dat is goed. <grijpte> Theo, um, op de fiets naar Durand Duran in my hometown zou super zijn om dit met een aantal uh, vrienden te doen. Waarom moet dat op de fiets? Ik weet niet of fietsen uh, toegelaten worden. Nee, dat niet. Maar ja, normaal gesproken uh, kun je zo'n bent alleen maar zien uh, ja, wat verder weg in, de, in het land. Dus, uh... Uh, ah ja, want uh, het is in Tilburg. En uh, waar, ja. waar, waar ah. zit jij? Ik woon in Tilburg, ik Tilburg. Ja, een, toe. Toe. Nou, is is een heel, elkaar. Heel, heel stuk fietsen wordt dat. Jazeker. Ja. Maar het is in ieder geval wel goed voor we ze maar zeggen, de, de band met uh, veel van je vrienden. Ik neem aan dat je er meer dan vier hebt. Uh, ja, voldoende. Ja, nou, dan kun je kiezen, want je mag ja. er met z'n vijven naartoe... en ik neem aan dat jij er één bent. Ja, zeker. zeker geweldig. Ja, ja, mooi. Ja, en, ja Theo. Ja, veel plezier in, uh, in, in our hometown. Ja, oké. Okay. Okay. Dankjewel. Yo, hoi, okay. hoi. Veel plezier. Hai. Hoi, hoi. Ja, hoi. 22 juni op Spoorpark Live in Tilburg. Um, wij geven nog één setje van vijf weg volgens mij. Ja. Oké. Okay, Niet vandaag meer, dus rustig aan. Wilma is er wel super eerlijk in. Die zegt tegen mij, willen jullie mij nicht Nona draaien? <laughs> Dat willen we. Zo'n mooi liedje gemaakt. This is all I'll be. I let it go. A time I Favorite dress for fun. I'm letting go. Mm -hmm. If this is Weet je we van nu ook weer, de nicht van Wilma. Ja, oude ego-tip. Uh, Nona dus en this is all. Peter zegt nog even, wauw kippenvel. Moeilijk ja. heeft zich gemeld van het wachtwoord die per ongeluk haar wachtwoord stuurde. Ja, die zei, oh sorry, ik heb per ongeluk mijn wachtwoord gestuurd. Ik zie dat jullie me gebeld hadden. Ik hoop niet dat het voor Durand Ram was, want dan ga ik nu heel hard huilen. Oh ja, <hums> vast nee. niet voor Durand Ram. Nee, nee. hm, eigenlijk wel, maar je nam niet op. Nee hoor, nee, Ik nee, nee, nee, nee, zit hard keihard te liggen. Het is niet goed aan aan voor mijn onsterfelijke ziel dit. We hebben gisteren een wat merkwaardige vraag van Wouter Frank gekregen. Uh, welke fruitsoort ja. associeer jij je mee? Ben jij voor fruit? Ik weet dat meteen. Ik ben namelijk een peer. Want uh, peren zijn een beetje posh. He. Je hebt oh, mensen ja. die drinken gewoon appelsap. Ja, maar even, vrouwen hebben wel eens een perenvorm. Wordt over ja. het algemeen niet als het hoogtepunt van erotiek gezien. Met alle excuses natuurlijk voor alle vrouwen die een perenvorm hebben. Ik ben ook een perenvorm hoor. Ik oh. ben zeker geen appel. Nee. Okay, maar goed, maar je hebt een andere reden om jezelf peren peer te... Ja, ik vind mezelf een peer. Want ik, uh, dat is gewoon een beetje de Porsche variant van appelsap. weet je. Ja. Mensen zeggen, doe maar een perensapje. Dat je okay. denkt, nou, nou, wat een diva. Dat ben ik. Ja. Nou, ik ben ook een peer. <lacht> een hele toffe peer. <lacht> <lacht> of een, uh, weet ik veel, een kerst, heel veel pit heb ik. Zoiets iets heel vrolijk. Kers op de taart. <lacht> kerst op de taart. <lacht> We hebben wel nog een vraag terug voor Wouter Frank en iedereen die toevallig in de omgeving zit na vieren. Ja. Uh, eigenlijk per ongeluk omdat we Boys Don't Cry hadden van The Cure: een man mag niet huilen. Ja, Ook precies. al heeft hij verdriet. Wanneer hebben zij voor het laatst gehuild en waarom? Precies, ja. Kom op met die ja. data. We hebben we nog één rubriekje voor jou te gaan karaoke, yes. yes. Karo Oken, Karo zingt Karo zingt. Elke niet. dag maar weer. Maar smaak heeft ze niet. We hebben een Club Tropicana, we hebben een heartbeat van Kevin. We hebben een Aquarius Let the Sunshine oh. in van Anneke. We hebben iets van Casey in the Sunshine Och. band op deze zonnige dag van John. Ik ga voor Casey. Casey. Casey, Casey, ja. inmiddels Mag, Casey ik ook. Mag ik kiezen? Ja, we hebben een give it up. We hebben een ja. shake, shake, shake, nee, shake. Give it up, give it up. Ja? ja, lekker. Ja. Voor de sfeer? Ja, lekker voor de sfeer. Weet je zeker niet, shake, shake, shake, shake. Je moet lekker. Origineler? Nee, ik zit hier nu al in. Hè? Hij heeft inderdaad uh, inmiddels uh, zijn apparaatje al aangesloten. Dus Kees en de Sunshine Band, voor de sfeer, You is Give It Up.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 U een nootie, ontbijt om wonderspotie. Wat brood of uit een potie? Geen smaak om iets te zottie. Nu in drie nieuw smaak om iets te mm, zotien. Het een nootie, lekker in een potie. Vraagje: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt? Ik ben onderweg. Dacht ik al.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 De Nederlandse keukendagen van Tulp. Tien dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Marshals, Een nieuwe serie op Sky Showtime. But I'm trying to find a new beginning. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, Marshalls. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshalls. A Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime.